De regering draaide ermee een besluit van de rood-groene coalitie terug. Die had besloten dat Duitsland in 2022 met kernenergie zou stoppen. Dat besluit neemt de regering Merkel nu dus alsnog over.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 Het ruisen van de zee. Soms denk ik s'nachts in bed: hé, hey, ik hoor het ruisen van de zee. Maar die is te ver weg. En het is alleen een snelweg die zich vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag doet horen. Als een eindeloze golfslag aan mijn oren. Nou, zo'n gedichtje van Hans Andreas, van Boerkennaast tot Dikkertje Dap. 111 kindergedichten en om nooit meer te vergeten. Het zijn dichters die uh, terugtreden in hun kindertijd en daarover proberen te dichten. Prachtig! Maar dit is nu heel iets anders. Wij gaan gewoon nu uh, naar uh, Jan Eemhuis. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Eemhuis. Goedemorgen. Ja, uh, vraag me niet waarom. Maar soms dan komt er plotseling uit een niets een liedje. Dat zwemt je hoofd in en het wil er ook een paar dagen niet meer uit... Geen idee uh, waar dit liedje vandaan kwam. Welke associatie er toe had geleid dat het dagenlang achter me aan uh, ja, zong, als het ware. Uh, maar goed, uh, geheimzinnige machten dingen mij dus dit liedje te laten horen. Het gaat om Walk Ride right In, gezongen door de Rooftop Singers. Ze deden dat in 1963 en uh, zongen het liedje naar de eerste plaats in uh, de Amerikaanse Hot 100. Um, het was een heel oud liedje uh, en niemand die er eigenlijk wat in zag... maar die rooftop zingers plotseling wel. Wat was nou het geheim van uh, het succes van het liedje? Nou, volgens mij het gebruik van uh, de twaalfsnarige gitaar. Zij gebruikten er twee. En het aardige van een twaalfsnarige gitaar is dat hij uh, er altijd een klein beetje na zit, als het ware. Je kunt zo'n ding nooit helemaal perfect uh, in stemming krijgen. Zeg je dat zo? Iets stemming. Nou ja, goed. Jullie weten wel wat ik bedoel. Eh, waardoor die, ja, het niet vals klinkt, maar anders, zullen we maar zeggen. Dat bepaalde volgens mij het succes van uh, de rooftop Singers. Nou, zullen we dan maar. Maal twee. Het zijn er zelfs 24 in uh, Walk Ride right In van de Rooftop Singers. Die 12-snarige gitaar die mocht zich in een groeiende populariteit verheugen in uh, de jaren zestig. Hele belangrijke pleitbezorgers voor uh, het gebruik van de, dit type gitaar waren de Beatles. Met name George Harrison en uh, later de Birds. Die met hun elektrische Rickenbacker... Eigenlijk uh, ja hun, hun eigen geluid totaal definieerden en onderscheiden van een heleboel andere bands. Een uh, later heel bekend geworden, twaalf-snaren fan was uh, Jimmy Page, die zou in de jaren 70 een, uh, uh, ja, een gigant worden met Led Zeppelin. Uh, maar in de jaren zestig was hij nog helemaal niet bekend. En was hij zo'n anonieme gitarist die je als uh, sessiemuzikant kon uh, inhuren. Hij speelt op ontzettend veel hits mee. Uh, bijvoorbeeld op uh, With a Little Help for My Friends van Joe Cocker. Om maar wat te noemen. Uh, Neil Christian. Een zanger die uh, wij kennen van That's Nice. Dat was volgens mij zijn enige hit hier. Die uh, assisteerde die ook in de studio. En merkwaardigerwijs. Hij speelde ook op de eerste LP van Michel Polnareff. Van wie je toch zou denken, nou een beetje, beetje Frans man... die blijft lekker thuis als hij wat gaat opnemen. Maar nee, voor zijn eerste LP in 1967... stak Polnareff het kanaal over. En belandde in een studio samen met Jimmy Page. En die Page die speelde dus ook mee op Polnareffs eerste grote hit... La Poupée Qui fait non. En als mijn oren mij niet bedriegen, hoor je Peach toch heel erg akoestisch en heel erg twaalfsnarig bezig zijn. Want, weer lekker valsen. Niet in hoeverre we nou de rooftop zingers moeten verbinden met Michel Polnareff, maar wie weet dat Jimmy Page in de vroege jaren zestig op de, op de middelbare school die rooftop zingers voorbij hoorde komen en dacht: Nou, dat klinkt gek, dat wil ik ook wel gaan doen. Wie zal het zeggen? Uh, het kan gek lopen met liedjes. Ze kunnen jarenlang een slapend bestaan leiden... en dan ineens weer wakker gescheurd worden door iemand. Dat geldt een beetje voor Caledonië, of Keldonië. Cal dat wordt op verschillende manieren gespeeld. Een nummer van uh, Louis Jordan, die dat in 1945 opnam. red big feet. She long, lean like, and lank, and they had nothing to eat. But she's my baby. And I love her just the same. Crazy about that woman, cause Caledonia is her name. Caldonia! Yeah! Caldonia! Yeah! What make your big head so hot? Ma. I love you. Love you just the same. I'll always love you, baby, cause Caldonia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 Nou, dat was Caledonië in zijn oerversie. Uit 1945. In datzelfde jaar wordt het nummer opgenomen door Woody Herman met zijn orkest. Een beetje jazzier worden dan. En, nou, dan wordt het eventjes rustig. Maar Carl Perkins maakt er in 1957 een hit van. Gevolgd twee jaar later door Bill Haley en zijn Comets. Ja, en daarna wil eigenlijk iedere zichzelf respecterende muzikus het uh, wel op zijn repertoire hebben. Dus dan komen we terecht bij mensen als James Brown en B.B. King. Van Morrison heeft het nummer ook opgenomen. Dan wordt het uh, per ongeluk ineens Caledonia genoemd. En uh, wat ik een aardige uitvoering uh, vind, uh, is er eentje uit de vroege jaren zeventig. Een live uitvoering van uh, Murray Waters. Tot volgende week. Ja, Shalom, lean, Lincoln, had nothing to eat. She's my baby. She kind of hungry, though, but I'll take you I, I love her, just the same. You better go feed her. You know what's crazy about this one, I'm trying to How you give me to me that gal alone, I'm getting, buddy. Now she says, son, she really was bad when you didn't around, but mom didn't a good foot now, but I did. So now I've got to go back and ask boy, call her one more once. I'm in one more again. Girl, I don't know, kidding, me. <laughs> Now she says, son. What's wrong with you? She would bad you around him. I remember that girl put down what I did. I'm real. <laughs> so now I'm got to go back and ask you don't call her one more once. I mean, one more again. Dankjewel, dank uh, je Jan Emaus. Van de rooftop singers tot muddy waters, het was allemaal even lekker. Goed, we gaan films kijken. It's not in a coma. They don't know what to call it. Now. I went into Dalton's room. There was some. readings of the whole house, wiring, alarm clocks. I don't think bad wiring is the problem here. I want to leave. I want to leave this house. What is it? It's not the house that's haunted. It's your son. U hoort gelijk. Dit is een hele leuke komedie. Nee hoor, mijn dochter die, die heeft hem gezien. En die kwam vannacht het bed uit voordat ik nog hier naartoe ging werken. Dat ze niet kon slapen, want het kwam allemaal terug in haar dromen. Goed, uh, ik vind het een fantastische geluidsband. Hè? Dit hoort bij de horrorfilm Insidious van regisseur James Wan. Nou, omdat ik zelf niet zo thuis ben in het horrorgenre... ging ik eens snuffelen snuffelen op, op filmfora. Bij Moviemeter vond ik dit. Ik, ik lees het gewoon even voor. Insidious speelt op Frivole. Uh, en knappe wijze met de bekende elementen van de haunted house film... en weet zo een sfeervolle, vermakelijke film te zijn. Nou, dat vond ik deze. Uh, misschien niet hardcore, vernieuwend of in your face... maar wel precies juist van toon en pacing. Gewoon goed vakmanschap. Misschien moet je wel juist veel horrors hebben gezien... om dat op waarde te kunnen schatten. Oké, okay, denk ik. goede film dus. Klaar ben ik. nee denk ik, wacht even, wat staat daar nou? Ik vond dit maar een matige film. Nergens wordt het erg echt eng. Het complot wordt alleen maar bizarder. En op de helft dacht ik... Huh? De Ghostbusters komen om de hoek kijken. Ze hadden nog net geen stofzuiger op hun rug. De schrikmomenten waren erg voorspelbaar. En de wezen is totaal niet eng. Nee, saai en voorspelbaar is dit. Nou ja, en dan stuit ik op een discussie tussen ene Rainbow en teaser. We nee, nemen natuurlijk allemaal van die namen eh, voor internet. En teaser vindt de film niks en die geeft hem een 1. En dan reageert Rainbow. Nou, kan hij alles citeren? Dat wordt te veel. Ik val er even middenin. Rainbow zegt dan. Er is een groot verschil tussen film en de real thing. Bij een ongeluk kijk ik stevig als de andere kant op... terwijl het me in een horrorfilm vaak niet gek genoeg kan zijn. Dus ik blijf erbij dat jij een slechte kijk op horrorfilms hebt. Anders zou je toch wel ergens uh, een handjevol uh, films met vijf sterren hebben staan, toch? Maar ja, dan is uh, teaser weer aan de beurt. Jij maakt een duidelijke scheiding tussen fictie en realiteit... omdat jij dat kunt bij mij overtreft realiteit iedere gore. Het is heel, heel goed mo mogelijk dat ik daardoor een slechte kijk op horrorfilms heb. Want er is maar weinig wat mij tegenwoordig van mijn stuk brengt. Insidious blijft slap, hoe je het ook wint of keert. Nou, ik zou zeggen, ga gewoon zelf kijken hè, naar Insidious. Oké, okay, de volgende film mag doorkomen, hé. Er zijn twee manieren door leven. The way of nature and the way of grace. You have to choose which one you'll follow. You're an alligator. You'll be grown before that tree is tall. <laughs> It takes fierce will to get ahead in this world. Come on, hit me. Hit me. Come on, son. He's afraid of you. You expect things of him only an adult can accomplish. I've just always wanted you to be strong. Be your own man. Ja, god, ik zit heel erg te luisteren. Uh, de, Rolf zei wel, is dit een bierreclame? Nou, heel oneerbiedig. Uh, Gouden palm in kan, uh, volgende week hier in de bioscoop. The Tree of Life, van wat heet de verlegen regisseur Terrence Malick. Bijna 70 die man. Zijn cultfilmer die zijn reputatie vestigde in uh, 1973 met de film Badlands. Een film die uh, Sissy Spacek en Martin Sheen echt lanceerden op het grote doek. Ze speelden al wel, maar dat was echt hun startpunt. Eh, een hele bijzondere film trouwens. Eh, sindsdien maakte hij een handjevol films die ik nu hier allemaal niet ga bespreken. Ik beperk me echt tot deze levensboom hè, van nu. Maar eh, wie zijn werk niet kent, eh, voor, voor wie je zijn werk niet kent... is het misschien wel eh, handig om te weten... dat melk werkt met een aantal vaste ingrediënten. Hè. Er is altijd een voice-over, er is veel klassieke muziek en zang. De fotografie is echt butoverend En de tijdvakken ja, waarin de films spelen zijn heel duidelijk getekend. En dat vind je ook allemaal, deze elementen terug in de Tree of Life... Volgens mij is het beste om je alle 138 minuten... gewoon over te geven aan deze film en de beelden in te drinken. Ja, kijk, van die voice-overs ben ik gewoon wat minder gecharmeerd. Zeker de bijna bijbelse of ja, zo grootse woorden... dat ze eigenlijk weer leeg worden. Dan liever alleen de dialogen van de acteurs. Hè? Dan kan ik zelf verder wel bedenken wat ze wellicht denken. Ja, dat irriteerde me wel. Uh, misschien dat alleen de begintekst van de vrouw in de film handig is... wanneer ze uitlegt dat, het, dat uh, er volgens haar twee wegen zijn door het leven. Die van de natuur en die van de gratie. Ja, Grace. Maar goed, ik weet niet of dat gratie wel het goede woord is. De natuur gaat zijn eigen gang, maar als je die van de gratie kiest... dan zal je nooit ongelukkig worden. Dat is eigenlijk je cultuur die je op de natuur legt. Nou, ik weet het niet precies. Maar goed, de poëtische beginbeelden en de koormuziek... het meisje met het rode haar, het gezin, de kinderen, de waterval, de bomen... alles is licht en gelukkig in de film... totdat die brief komt, een dode zoon. Nou, ja, zelden heb ik verdriet zo bijzonder uitgebeeld gezien... als hier in beeld en geluid... En dan, uh, ja, dan is opeens een van de zonen ouder. Hè, en dan is hij in de tijd van nu en dan werkt hij in de big city. Hij is helemaal vastgelopen in zijn be bestaan. En dan moet hij teruggaan in de tijd. En dan zie je de film van zijn jeugd. Hè, wat zijn moeder hem gaf. Hè, de verwondering en de nieuwsgierigheid en de openheid naar alles. Naar de natuur, naar elkaar, naar het leven. En wat zijn vader hem gaf. Dienstliefde voor de muziek. Maar die zelf in faalde. Dus ook dienstfrustraties, dienststrengheid. Gedeeltelijk liefdevol bedoeld gedeeltelijk uit frustratie en hoe die vader dan onbewust... die levens van zijn vrouw en zijn kinderen verwoest. Prachtig rol van Brad Pitt. Nou ja, Er wordt een familie getekend in de jaren 50... Uh, in, in, de meer, in de meer conventionele stukken van de film. He, dus het familiegebeuren, de vader en de moeder en de zoons. En dat wordt afgewisseld met ja, lichtelijk hallucinerende beelden van... Ja, van alles. Hè. Prachtige bewegingen van grote zwermen, vogels bijvoorbeeld... of wolken, luchten, water, planten, lava, planeten. Het kan super macro zijn of super micro. Het feit is dat ik een paar keer langzaam wegzakte in een soort halfslaap. was misschien niet de bedoeling, maar het was wel erg aangenaam. We nou, heb op die momenten wel het gevoel dat ik naar een uh, diep religieuze film zit te kijken. En dat hinnert me dan. Maar dan wordt het snel alweer wat concreter. En dan zien we een aaneenschakeling van flarde herinneringen... van de zoon die terugdenkt... In kindertijd. En die zijn zo prachtig gekozen en vormgegeven. Hoe die ik dat doet, nou echt een beetje af, hoor. De beelden, de details daarin, die zijn vaak nou, weergaloos. Het geluk van jeugd, weet je wel? Allerlei momenten die je uit je eigen jeugd herinnert. En in mijn geval ook de jeugd van mijn eigen kinderen. Dat is mooi en goed om te zien. En is ook om te zien uh, waar, waar die dwarsheid van die zoon ontstaat, de zelfhaat... Dat is echt prachtig gedaan. Enfin, er zijn momenten dat je echt het gevoel hebt een roman te lezen in beelden. He, een psychologische, filosofische en ook wel spirituele roman. En dat is beslist een hele bijzondere ervaring. Dus ga dat vooral zien. Want dit soort films worden maar zelden gemaakt. En ja, ik moet er nog verder over nadenken en weet ik veel wat. Maar uh, het is jammer van die voice-overs. Want die werkte in het gunstigste geval toch maar ja, als rood, rode roze roodverven. Weet je wel? Ik stel mijn vragen niet aan God. En zeker niet zo concreet. Maar dat wil niet zeggen dat ik voel wat die melk ermee bedoelt. Ah, ben thuis weer naar Badlands gaan kijken. Prachtfilm. En, en ik moet je zeggen, die voorstelling... Uh, uh, Vivela natura... Uh, ik kan het niet uitspreken. Naturist-ideation van de warme winkel. Die gaat eigenlijk over hetzelfde. Dat is heel bijzonder. Maar goed, hier uh, muziek van Klaus Wiese. Werk van hem is ook te horen in, uh, in deze film The Tree of Life. Je trouve que celles-là sont bien, hein. Pas vulgaires, de la bonne qualité. Tu préfères le poney Papa, j'ai 15 ans. 15, t'as 8 Ouais. Ce moment, c'est pas facile avec Irina. Être père tout seul, tu vois. Elle est amoureuse. Sois gentille avec elle. Je vais bien parler avec un moment. Comprendre en quoi Vous voulez des pelles un garçon au Strasbourg. Tu sais même plus que c'est qu'enracer, alors arrête hein. Vous habitez chez votre frère, c'est ça Vous venez de quel pays exactement Un pays qui n'existe plus. Tristan, ah. je te vois imbécile. Ah, hein. Vous ne pouvez pas demander le statut de réfugié politique en étant italien. Je suis dégoûté. Mais l'Italie est une démocratie. On est avec à sa tête un erotement lifté, maquillé, qui détient tous les pouvoirs, la télévision, la presse, l'économie. Une démocratie Je résiste. Oké. Okay. Philippe Claudel, die trof mij met zijn roman. <coughs> Pardon. Grijze Zielen. En dat was in 2004. En dat is later nog verfilmd. Maar daar ben ik niet naar gaan kijken vanwege de matige recensies. En ik had gewoon geen zin om mijn beeld van het boek in te ruilen. voor, een, voor de beelden van een niet geslaagde film. Ja, toch? Nou, de jaren daarna hield ik de nieuwe boektitels van Claudel wel in de gaten. Maar ik, ik heb eigenlijk niks meer gelezen. Totdat Claudel zelf ging filmen. Il y a Long Ton que je dame. Nou, dat was een prachtige film over de noodzaak of schuld. vooroordelen, vergeving, verwerking, familie, noem het maar op. Prachtige hoofdrollen voor Christian eh, Thomas en eh, Elsa Zilberstein. Nou, voor al zijn werk tot nu toe, romans, toneel en filmscenario's... geldt dat Claudel enorm gevormd is. Door de tien jaar die hij eh, na zijn studie Franse Literatuur... aan de Universiteit van Nancy werkte in gevangenissen om naar les te geven... Nou, hij leerde er zijn inzijdige opinies over mensen op te geven... en ook die noodzaak om over iedereen steeds te oordelen. Ik vind dat je dat inderdaad goed kan merken... aan het boek dat ik las en de film die ik zag... En deze week komt er dus weer een film van zijn hand uit. Dit keer een uh, vooral vrolijke film. Toilette Soleil. We hoorden dus net uh, de helft van de, uh, van de trailer. Claudel had, het, uh, ja, had gewoon behoefte aan iets lichters. Of laat ik zeggen, iets wat directer aansloot bij zijn eigen aard. Die nogal vrolijk en opgewekt is, zegt hij zelf. Nou goed, toch gaat die film ook over de dood. Over de uh, vrouw van de hoofdrolspeler Alessandro. Dat is een Italiaan die uh, hier al bijna, uh, ja, al bijna 15 jaar. Uh, uh, nou ja, die, die bijna 15 jaar geleden uh, zijn vrouw verloor en die haar eigenlijk nog steeds niet te rusten heeft gelegd. En dan probeert hij uh, een perfecte vader te zijn voor zijn bijna 15-jarige dochter. Maar daar, uh, ja, daar slaat hij geregeld uh, in door alsof hem het, concreet, uh, het concept puberteit totaal onbekend is. Nou, bij hem en zijn dochter in huis woont ook zijn politiek radicale broer, die zich uh, een politieke balling waant, zolang Berlusconi aan de macht is in Italië. En Alessandro die werkt als docent oude muziek aan de muziekschool in Straatsburg. En geeft daar les, onder andere over de volksdans Tarantella. Die uit Zuid-Italië komt. En hij leest ook Terminale Patiënten voor in het ziekenhuis. En zo leren we een oude vrouw kennen met wie hij een speciale band krijgt. En het draait erom dat hij de geest van zijn geliefde overleden vrouw los moet laten. Om zijn hart weer open te kunnen stellen voor een nieuwe liefde. Nou ja, lang verhaal kort. Dat gebeurt natuurlijk. Nou, als ik heel eerlijk ben, ik vond het... Nou, geen onprettige film, maar ook wel een beetje een rare film. Soms was het heel klungelig en, en niet geloofwaardig... en ook heel erg gespeeld, zou ik maar zeggen. En soms was het, uh, uh, ja, was het te grappig om echt te zijn. En dan voelde het uh, meer een comedie. En die Alessandro had ook iets volledig onwerelds. Kortom, ik wist gewoon niet goed waar ik nou eigenlijk precies naar zat te kijken. Maar ja, al met al wel een prettige film, hoor. Door die Tarantella die Alessandro aan het begin van de film uh, uh, danst op zijn lessen in de klas. Toen moest ik denken aan Beppe Costa. Die vorige week hier niet kon zijn uh, met de band, band Merel's Harem. Omdat hij dagelijks in een voorstelling staat die gaat over de Tarantella. Zijn wervelende dans om los te komen van depressies en psychische problemen. En het ritme van de muziek en de dans die veroorzaken dan ja, zo'n sterk hypnotisch effect. Eh, dat het moment dat de danser helemaal kan exploderen. En, nou, en daarover heeft Beppe hele leuke theorieën die heel zinnig lijken. Die dans is namelijk genoemd naar de spin Tarantella... Hè, die giftig zou zijn en wie het een beetje in trance zou brengen. is natuurlijk helemaal niet waar... Um, het uh, is een fijne excuus om je eens een eh, paar keer per jaar helemaal te laten gaan... en het uit te schreven en te gillen en te springen en te, en te shaken. Dat scheelt door het, uh, door het jaar heen een dure therapeut, volgens Beppe. Nou, dat vond ik een hele leuke. Volgende week, uh, uh, vanaf 8 juni, uh, staat Beppe Costa met de muzikale voorstelling Taranta... nog een week lang uh, in, uh, in het Rood Theater... Uh, want het is een onderdeel van het programma De Weken van de Waanzin. Nou goed, Haasje je naar het uh, eigen theater van het rode Theater. In Rotterdam natuurlijk. Zo, dan moest ik even kwijt. Hier het Tarantella lied uit de film Toe Les Soleil. We're gonna Ja, dat Stel, je verkoopt al jaren boeken, want je werkt gewoon in de boekhandel... en dan is er zomaar een prijs voor ongepubliceerde boeken. Dan moet je een begin inleveren van minstens 10.000 woorden en die heb je... En je wordt genomineerd. En je bedenkt dat jij als zoon van twee bibliothecarissen... het wel heel duur zou vinden als je deze kans niet zou grijpen om te winnen. En je gaat schrijven en schrijven, schrijven en schrijven. Ja, en jouw hoor, je wint. En je boek wordt uitgegeven. En het krijgt vervolgens ook nog eens een hele aardige pers. Wordt zelfs vertaald in Nederlands. Nou, de titel is Luc en Jan. En dat zijn twee knullen van de jaren 13, 14... die allebei geen moeder meer hebben. En ook in allebei allerlei andere opzichten een beetje buiten het gewone maatschappelijke leven vallen. De verteller is Luke, zijn prettig, heel nuchter joch. En zijn pa is een ambachtsman die maakt prachtig houten speelgoed. Maar die is helemaal kapot van de dood van zijn manisch depressieve moeder. Eh, vrouw dus, hè, de, moeder, de moeder van uh, Luke. Het was toch een auto-ongeluk. En dan zet pa, pa het op een zuipen en hij werkt niet meer en wordt steeds armer. En dan verhuizen ze uiteindelijk naar een gat... Uh, ja, Ze hebben geen rode centen. Hij gaat op een heuvel boven het dorp wonen in een bouwval. En dan ontmoet Luc daar zijn buurjongen. Uh, van een vreemde boerderij. Eentje verderop. En het jongen is weer. Het is broodmager. Heel raar gekleed. Blijkt bij zijn stokoude. Half dementen grootouders te wonen. Nou, hij heet Jon. En hij blijkt eigenlijk behoorlijk hoogbegaafd te zijn. Met een geheugen als een olifant. En een interesse in alles. Nou, dan worden ze boezemvrienden. En de paar van Luc. die krabbelt langzaam weer overeind. Het is een beetje een heftig verhaal. Een beetje te vreemd allemaal. Maar het is heel vaardig en helemaal niet sentimenteel opgeschreven. En uh, Robert Williams, dat is de schrijver... die verzint wel uh, een paar hele mooie beelden ook. Uh, ik zal er twee noemen. Het enorme, uh, meer dan levensgrote beeld van een paard... dat die vader maakt, allemaal in onderdelen. En dat hij uiteindelijk plaatst heel diep weg in het bos op een open plek. Het verdriet... Om zijn vrouw omgezet in kunst. Kunst voor wie het ooit per ongeluk vindt. Nou, dat is toch een fantastisch beeld. Ook het verstrooien van de as van die moeder in de, in de Ierse zee. Dat is heel erg mooi beschreven. Ja, dat nou, is gewoon een mooi boekje over kids. Eh, bij wie het thuis eh, nou, even niet zo leuk gaat. En die steun bij elkaar vinden. Luke en Jan van Robert Williams. Het is door Prometheus. Ik kwam overigens op dit boek doordat het genomineerd werd... voor de Diorafte... Ja, heel erg nou. Jongeren Literatuurprijs 2011, Dat is een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse prijs. En uh, op 17 mei is bekend geworden wie wel gewonnen heeft. En dat is Benny Lindelauf met zijn prachtroman De Hemel van Haifisch. Heerlijk boek. Ik sprak het al in de uitzending van 28 maart. Luister maar terug hè, via www.adalienevalue.nl. Hij won er ook de Woutertje Pieters de prijs mee. Helemaal terecht. En dat is echt de crossover literatuur. Echt niet alleen voor jongeren. Dus lees dat boek. En dat is uitgegeven bij Querido. De telefoon. Ik pak de horen op en dood gewoon klinkt aan de andere kant een nieuw bevel. De directeur, zijn stem is hard en snel met een verborgen weken ondertoon. Zelfde straat, mijn zoon. Je weet hoeveel belang ik in je stel. Geen ezels zich twee. Er is een flatgebouw daartegenover, bij de nummerborden zal het me dan vanzelf duidelijk worden. Een van de liederen uit de cyclus Ballade van de Gasvitter... naar de sonetten van de dichter Gerrit Kachterberg. Het is gecomponeerd door Klaas ten Holt. En het is hier uitgevoerd op piano door Ernst Munneke... en gezongen door Matthijs van der Woerd. Volgende week meer aandacht. Volgende week trouwens ook weer een muzikale gast, hè? Monique Bakker. Eh, maar dan wel als Moon Baker. Hier een voorproefje. She's in meuk. Uh, sorry, muziek. Ja, Louwens is je helemaal niet. Maar hij had natuurlijk na vorige week de smaak weer te pakken. En hij tipte mij Danger Mouse. En dat is de 33-jarige Brian Joseph Burton. Hij is muzikant en producer. En hij werkte met CeeLo Green samen. En dan heden ze Gnarls Barkley. En met uh, James Mercer van de band The Shins vormde hij de band Broken Bells. Ook heel erg aardig trouwens. En nu heeft hij net een album getiteld Rome gepresenteerd. En dat hij samen maakte met de Italiaanse componist Daniel Lupi. Nou, ze hebben er vijf jaar aan gewerkt. En het is een ode aan de muziek van Spaghetti Westerns. Dus vooral aan uh, Enio Morricone. Dus ze maakten eigenlijk een, een soundtrack waar je zelf de film mee mag bedenken. En uh, Nora Jones zingt een mopje mee op een nummer. En Jack White van The White Stripes, idem dito. En dat is een bijzonder nummer geworden. Me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you? u mee naar Amsterdam-Oost, gaan we zitten op een van de bankjes van het Javaplein of de Javastraat en lenen ons oor aan de Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 2. Vogelliefde. Zij herkennen me gewoon. Zodra ik het park inkom, dan... Uh... Er al die vogels al naar me toe. Ik geef vijf euro per dag uit aan die beesten. Gepelde pindas, ongepelde pindas. Worsten voor de reigers. Camembert voor de kraaien. Noem maar op. En bruin brood voor de ganzen. Elke dag uh, koop ik het. Kost me wel veel geld. Maar ja, ik kan het niet laten. Ik kan het gewoon niet laten. Ik heb het, gewoon, <laughs> het gevoel dat ze me liefde geven. Die zit altijd op mijn hoed bezig. Met, met die rare... Daar. Er zijn veel vogels in de afwerking. Die uh, verzorg ik het beste. Want ik bedoel, ik mezelf ook een beetje gehandicapt. Ik weet wat pijn is. Ik heb een de hand met dystrofie. Ik heb een uh, afgescheurd sleutelbeen van mijn nekspieren. En ik heb een de rug gehad. En daar loop ik al 18,5 jaar mee uh, te strompelen. Ik heb ooit uit frustratie mijn hand door de deur geslagen. En uh, dat is dus nooit goed gekomen. Het was de tweede keer dat mijn kinderen onterecht werden afgenomen. En dat vond ik niet alleen erg voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen. Toen verbrijzelde ik mijn hand en uh, de rest. Mijn dochter die is nu een jaartje of 24, geloof ik, want dat weet ik niet eens precies meer. Nu is ze uit zichzelf naar me toe gekomen weer, want die miste de vader. En daar heb ik nu uh, bijna dagelijks telefoongesprekken mee. En uh, daar voel ik me heel erg goed bij dat ik weer contact met haar heb. Zij ook trouwens kan ik zeggen dat ik veel van haar hou, elke keer. Van mijn ouders heb ik het te weinig gehoord. En ik heb me voorgenomen om het elke keer tegen ze te zeggen. En ik ben op dit moment met een brief bezig om weer naar mijn zoon te schrijven... dat ik die ja, ook veel te veel mis. En dat ik het voor hem ook goed zou vinden dat hij wel contact met me heeft. Zodat ik ook elke keer kan zeggen dat ik van hem hou. Kijk, dit is de brutaalste. Die is gewoon niet bij me weg te Weet op, komt u verder? Kom weer. Heerlijk. De Stratofoon. Wekelijks verse verhalen op het Javaplein... in de Javastraat in Amsterdam-Oost. Of op www.stratofoon.nl. Met dank aan Maartje Duin en Katinka Beer. Volgende week weer een verhaal hier. Nou, dit was het. Vergeet onze website niet. hè www.adelinevanlier.nl. Je kan ook op Facebook kijken. Daar probeer ik ook alles te doen. En word vriend van me. Gezellig. Je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.nl uh, Tot volgende week. Dan is uh, Moenbeker hier. En ik uh, laat de laatste secondjes zijn voor Quantic. En bedankt Rolf, hè? Rolf sorry, voor de techniek. We moesten hard werken in het begin natuurlijk. En uh, Thomas van Vliet voor de regie.